Nacht Express. En provenant de Paris-Montparnasse. Presentatie Abdoubou Zerda. Informeer de viagers van de regionale traject.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 Ah, maar daar, nou ja, jeetje mina, wat een vervelende vraag. Ja. Praat. Een acht. Een acht. Dat was, uh, dat was Alleen ambitieus. omdat ik er heel lang gewoond heb. En toen ik daar kwam was het echt een vier of zo. Daar kon okay. helemaal niks van. Maar de, de rijtjes mid, by zu naag dat kun je allemaal op uh, ja. je hoofd opdreunen. Ja.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 ik uh, zou mezelf uh, zeker geen acht geven. Maar. Het uh, is heel de... dom dat ik nu net geen acht heb <lacht> Ja, dus. Uh, <lacht> ik heb de, de eerste. Dus uh, zeg het maar. Oh, je wilde dat ik nu de eerste? Ja, me. ik wilde. Grappig was, ochtend, was door... je... ik, ik ken eigenlijk helemaal geen Duitse tongbrekers. Dus uh, voor mij zijn ze nieuw. Je gaat niet terugkrabbelen. Uh, nee, toch? nee, ik ga hem doen. Oké. Okay. Um, maar ik was heel verbaasd dat ik ze niet kende. Vissers, Fritsen... vis, frisse vissen. Vissen. Ja, zie je, daar gaan we al. Frisse vissen, vist vissers fritsen. Ja, dat is ook een, echt een hele ingewikkelde... Dat is wel en, de ergste, en als je zou moeten vertalen, hoe, hoe zou je hem dan vertalen? Oh, ik heb nog helemaal niet het Iets met verse vissen, vissen. vissers fritsen. Ja, dus de, ja, de, ingewikkeld de frits van vissers frits, vist verse vis. Oké. Okay. Ja, je hebt er weer eentje. De kokkel klotst die kloeken aan, die kloeken klotst den kokkel aan. Ja, zie je nou, dat ook alweer bijna. En, uh, een, heel goed, heel goed. Nou, de, de Nederlandse versie van uh, de kat krult de krullen van de trap. Daar komt Maar ja, De Duitse bedoel je? Ja, oh, sorry, ja, de ja, Duitse versie. Uh, die katse trit, die treppen krom, krom trit die katse die treppen. Nou, die, ging, die ging, Die ging wel, hè? Ja, ja. Nou, ik, ik, ik vind het zeker een achtwaard. Dank je Ik zou het je niet na kunnen <laughs> doen. Ja, want um, uh, ik grap wel uh, Duits. Uh, ja, die Duitsers kunnen ook wel Engels leren. Maar hoe, hoe staat het met de Duitse taal in Nederland? Uh, is het... Uh,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 Nee, dan gaan we spreken met fotokunstenaar Tim Roelofs. Nu eh, gaan we eh, in het kader van de Duitse taal promoten... luisteren naar Wennis Passiert van Wie in het Helden. Ik wil daar zijn wanneer het passiert van wezendhelden. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdelboer Zerda.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 Ja, um, ja. ja goedendag. Uh, uh, ja. Dag meneer. Ja, dag meneer. Dat is nogal een uh, geweldige ode aan de stad Berlijn. Uh, namelijk om je zoon Berlien uh, te noemen. Is je zoontje een beetje blij met zijn naam? Nou, ik denk het wel. Uh, ja, ja. Je hebt niet uh, met hem overlegd okay, natuurlijk. hij heeft vanoord nooit klaar. Heel goed. Um,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 waar we kunst kunnen maken, een, een nieuw platform gaan um, kunnen, kunnen ontwikkelen... voor, ook voor Nederlanders, uh -huh. die, die, die melden zich al. En, um, ja, dus, dus, ja, Want je, dus... je hebt recent nog het nationale nieuws gehaald in Duitsland. Dat heeft alles te maken met het beroemde Kraakerspan-pageles. Wat is er aan de hand? Nee, nou, het kraak is dat is al, dat is al heel erg oud nieuws. Oké, okay, want en, ik las nog in, in, de, in de krant, maar uh, misschien moet je dat even aan mij en zeker ook aan de luisteraars uitleggen. Ja, het Kraak van Tachelet, dat was een, dat, dat, dat, dat, dat, dat was een heel groot uh, kunstenaarsinitiatief uit, uh, uh, ja, zeg maar uit het begin van uh, van van zeg maar, uh, de Mouwafouw. En uh, ja, dat, daar daar zijn honderdduizend. Nou, nee, nee, nee, nou, nou, niet heel veel drijven. Er zijn heel veel kunstenaars zijn van all all over the world zijn zijn daar naartoe gekomen en die hebben daar zomaar, zeg ja, zijn begonnen kunst te maken zeg maar, waar niks was. Nou. Huh? Uh, Maya en, Verburg uh, hier in de studio, die klinkt uh, instemmend. Uh, ja, want uh, maar jij kent deze kaart ook? Ja, ja? zeker. In begin jaren negentig kwam ik daar. En ik heb daar op een gegeven moment ja. ook nog... mijn Chileense buurman door de modder zien, zien kruipen... want die was acteur en die deed een een of ander vaag toneelstuk mee. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, maar dat werd ook wel steeds commerciëler... Uh, ja.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 Uh, zeg maar in 1998, uh, uh, oh god, in 1989. En, uh, maar de ideeën, die zijn er toch verder gegaan. Uh, die, de ideeën van Tagelus, die zijn in alle windrichtingen verder gegaan. Ja, ja. onder andere bij mij. Ja, je zegt dat jij in een kunst gerold bent, jouw werk is bekend... zo heeft het modenhuis Donatella Verjaci gebruik gemaakt van jouw werk. Tenminste, dat lees ik allemaal op internet. Ik hoop dat het klopt, anders moet je me corrigeren. Maar wat ik ook begrijp is dat jouw fotokunst uh, vervlochten is met de stad Berlijn. W wat doe je precies? Ja, ik maak ik uit honderd foto's, uh, die ik over Berlijn maak, dan maak ik één, één soort uh, fotomontage. Uh, zeg maar met uh, met uh, met, uh, met scharen en met lijm en met de katten. Hm. En uh, ja, het, het, is, het is. Ja, ik vertel verhaaltjes over Berlijn. Zeg maar uit, uit hoe het vroeger was en hoe het, hoe het nu is. En, uh -huh. en, en alles rolt door elkaar. Ja. Zeg maar, een, een hele grote.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 eh, uh, vasten hè. Huh? Uh -huh. uh, ik ik, uh, ik kan je niet. Die praat spreken. tegenwoordig bijna alleen maar Duits hè? Het Nederlands ben je een beetje verleden begrijp ik. Ja, nee, maar goed, ja, weet je, alles rolt in elkaar. Weet je, ja. ik heb, ik, mijn, mijn vrouw komt uit Japan. Oh. En, en, en, mijn, en mijn kinderen, die komen dus uit, ja, die, die zijn allemaal geboren in Duitsland. Ik ja. kom zelf uit Nederland. Ja. Ik, bij mij rolt alles erin. Ik praat Engels met mijn kinderen. En, oh, geweldig. En, ja, dus bij mij is alles, alles zeg maar, in een hele grote, hele grote mix. Wauw, ja, dus, dus bij mij, ik, ik, heb, ik heb helemaal geen, geen, geen, geen taal meer.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 Tim Roelofs, gepubliceerd op jullie site hè, van het Duitse Ik kwam net een stukje tegen je ja. in 2008. Ja. Uh, dat ging toen nog over dagelijks. Dat ging toen over dagelijks. Ja. En um, ik vraag me zo af: uh, Tim, uh, jouw werk, is dat ook uh, uh, internationaal bekend? Uh, uh, heb je ook exposities buiten Duitsland, dus buiten Berlijn, over Berlijn? Ja, we werken, we werken overal. Werken. Ja, ik bedoel, mijn, mijn werk. wat. Uh, Oké. Okay. Dat zijn allemaal van die dingen, weet je. In, in, in, in zo'n kunsthuis Taglent, daar, daar, daar, daar komt de hele wereld naartoe. Daar, uh -huh. daar kwam de hele wereld naartoe. En daar uh, heb ik zoveel contacten gemaakt. Dat, dat, uh, dat, dat, um, dat ja, de mensen die hebben mijn werk gekocht. En die, die, die volgen mij, hoe ik, hoe ik werk. En die komen weer terug. En ja, natuurlijk, ja, ja, mijn werk wordt overal verkocht. Maar waarbij je bijvoorbeeld recent nog geweest... om, om je werk in het buitenland uh, te laten zien...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 En zo'n, en zo'n, zo'n circuit, waar ik dan niet, waar ik dan niet werk, dat, dat zijn allemaal van die, ja, underground kunstenaar, kunst, noemen ze dat, hè? Hm. Ja, ik, ik weet, ik weet het bij god niet hoe je dat moet. Ik, ik voel me ook een kunstenaar. Ik ben gewoon iemand die iets aan het, eh, uh, is. Uh -huh. En die uh, verkopert op de een of andere manier. <laughs> ja, blijkbaar raar, vinden die... mensen het zo mooi dat ze er toch uh, voor geld weer neerleggen. Maar dat, jij blijft dat, je erover verbazen dat, dat altijd... mensen ervoor betalen? Mijn vader, mijn vader die komt ook uh, wel ja, komt uh, wel het is maar net wat de gek ervan geeft. <i> <nog> nou, zo'n goede promotieprijs heb ik nog nooit gehoord. Eh, uh, terug ja, naar. Maar, maar, okay, ja. maar zo is het nu helemaal. De, ja. de, de, de musea, de moderne. De musea van de moderne kunst, die hangt vol met, met, met, met troep. Uh -huh. <acht> en dan denk je van: godverdikken. Wie, <i> wie geeft daar 100.000 miljoen voor? Ja. <i> ja. Uh, wat is het. Ja. Uh, ik wacht bij die vraag, maar ik moet het gewoon vragen. Wat is het hoogste bedrag wat ooit is neergelegd is voor een kustobject voor jou? Oh, god. Nou, ik geloof. Uh, ja, oké, okay, maar mag ik helemaal niet zeggen. Want dan, dan, dan uh, komt de Nederlandse Belastingdienst, die komt daarmee toe. <laughs> je hoort in Berlijn, Je hoeft niks aan. En, en die luisteren niet, is dus diep in de nacht. Ja, natuurlijk. Maar, maar jullie zijn de zender van. Die, daar luistert iedereen naar, hè? Nou, en, in de nacht uh, uh, slaapt de Belastingdienst.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 Dan mag je je werk laten zien, weet wow. uh, ik veel. Ja. Dus je bent eigenlijk ja, ook officieel cultuurambassadeur van Berlijn? Ik ben eigenlijk, in Berlijn ben ik uh, um, officiële cultuurboodschachter. Ja, ja, en Allemaal mooi zwart op wit met de gouden medaille. Wauw. Ja. En Marja Verburg, vind je dat de stad Berlijn nog voldoende ruimte en steun geeft aan mensen zoals Tim Roelofs?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 Dit klinkt wel alsof de stad er wel wat aan wil doen. Ja, ja. Nee, dat klinkt ja, wel heel maar positief. Goed, maar goed, het was wel heel erg uh, dringend nodig ook. Want uh, ja. oké, okay, mijn atelier in Berlijn, uh, dus in de Kleimstrazen, in Prenslauwerberg... Ja. Ja. dat werd... Dat werd, uh, dat, dat werd, uh, werd oké, okay, dat kon ik heel... goed, al sinds heel lang had ik dat al. Maar goed, dat werd... Uh, oké, okay, Prenslauwerberg...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 Dus ja, ja dat kon ik dingen. Ook niet betalen. Ik ben wel heel erg, heel erg uh, rijk, maar zo rijk ook weer niet. Nee. <laughs> ik toen, Je moet toch een gek vinden die nog meer wil betalen? En ook uit mijn woning, wat ik erover want we wonen ook heel goedkoop, uh -huh. maar, maar ook veel te mooi. We wonen direct, uh, direct aan de Ecke Schönhausen Allee, waar jullie nu bellen naartoe. Uh -huh. Ecke Schönhausen Allee super mooi. Ik, ik keek in de ene richting keek op, op dit moment naar Panko. Ander moment keek ik naar de Bornholmstraat. Ander moment keek ik um, naar Weizensee. En, en daar wil iedereen eigenlijk wel, wel zitten. Maar goed, daar betalen we ook veel te weinig poen voor. Daar, daar, daar kunnen ze, kunnen ze drie, drie keer zoveel voor, voor krijgen. Dus, dus wij worden er overal uitgeklaagd op dit moment. Ja. En, uh, maar goed, maar goed oké, okay. om in ieder geval lang kort te maken.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 Ja, en zo is het. Zo, dus om uw vraag te antwoorden, uh, ja, ja, het heeft toch wel. Ja, het, brengt, het heeft me verder gebracht. Het heeft je verder gebracht. nog steeds lief. Ja, en wat je ook verder heeft gebracht. Uh, Tim Roelofs is uh, na vandaag bij jij gewoon wereldberoemd in, uh, in Nederland. Ik mag je geen kunstname meer noemen. Maar uh, Cultuurboodschappen van uh, Berlin. Ja, Cultuurboodschappen. Ja, Tim Roelofs. En, en ons nieuwe project is uh, Cultuurboodschappen in cultuurbodschap Lichtenberg. Cultuurbodschap ja. Lichtenberg. Goed dat je dat nog even meldt. Tim Roelos, Berlien... Lichtenberg is een stadtaal van, van, van Berlin. Ja. Tim Roelos, Berlien in Hart en Nier. Hartstikke bedankt dat jij zo laat nou, nee, nog ons... Nee, in Hartenier. En Nieren. ben ik ben <laughs> Enschede, Berlien, Wereldburger, wat maakt het uit. Heel fijn dat je ons uh, te woord wilde staan zo diep in de nacht. Hartstikke bedankt en slaap lekker diep straks. De nacht. Dag meneer. Nothing wrong Build it up I feel a faint, I close my blinds. Nighttime calls, streets get dark, I where to turn, but I see it all now. Vroeg het net en het uh, werd ja knikken het is hard of stone. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdelboezerda. En we zijn in Berlijn met reisgids Maya Verburg van het Duitsland Instituut. Maya Verburg, je hebt. Uh, ...wisselende periodes in uh, Berlijn gewoond... ...en in Berlijn heb je veel zogenaamde speties... ...oftewel een goed Nederlands avondwinkels. Hoe vaak ben jij naar nou zo'n spetie geweest... ...omdat jij uh, een tandenborstel vergeten bent? Een tandenborstel? Of... Nee, ik ben niet zo'n spetie voor een tandenborstel nee. geweest. Jeetje, maar ja, uh, pff, vaak... Ja, dat was... hoort echt bij het straatbeeld van, uh, van Berlijn...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 Het is zondag, dus eigenlijk moeten alle winkels dicht zijn. Maar uh, Django's Place, Speedkaf Django's Place is gewoon open. Met reclameborden van Lotto buiten. Uh, die een koelkast met allemaal uh, cola, ook alcohol, tabak. En dan komen ook gewoon nog mensen naar binnen. Wat hebben ze hier geraadig gekocht? Ik heb hier gerade een is gekocht. koffer Lakis. Hij heeft een pak sigaretten gekocht. Berlijn schlift niet? En Berlijn is gewoon in beweging. Berlijn slaapt nooit en hij is blij dat ze open zijn. Weil Berlijn echt niet schläft. Thank you, buddy. Ja, thanks. Achter de Toonbank staat Mustafa. Waarom ben je open op zondag? Er zijn wieder Leute die om um half, twee uur morgens nog een bier trinken willen. En ik zeg maar, wenn alle spät iets zu hebben... ...wer zal die dan nog beliefern? Om halftijds nacht hebben mensen ook ook op zondag. Maar eigenlijk is dat verboten op zondag. Wissen Sie dat? Eigenlijk, ja. <lacht>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 Ehrlich gesagt, sagt sich das ja einfach, ich glaube nicht, dass sich das kontrollieren lässt in so einer großen Stadt wie Berlin, dann müsste man tatsächlich in jeden Laden gehen und müsste das kontrollieren, ob die sechs oder sieben Tage geöffnet haben. Das scheint mir einfach nicht umsetzbar zu sein. Sich nicht zu kontrollieren, wie viele Tage Menschen werken, dass da muss doch jeden Sonntag für iedereen een rustdag zijn. Und deshalb sagen wir, an dem Ladenöffnungsgesetz von Berlin sollte jetzt nicht weiter gerüttelt werden. Tschön. Een van de weinige spetibazen die zich gaan de bed houden, is Errol. Hij gaat naar van het winkeltje in de buurt van de Zonneallee. Hij is op zondag dicht. leider, durven we zondags niet openen. We kunnen ze leider niet afmaken, want we dan soms hoge straffen krijgen. We hadden ook al straffen gehad om die 2000 euro straffen. Hier op zondag moeten we dicht zijn, en dat merk je ook. Wie merkt niet dat? We merken dat am Ende des Monats, dat we dan uh, knapp bij Kasse zijn. We kunnen die Miete niet meer zo so locker zahlen wie vorher. Also, we überlegen schon auch, den Spätkocht zu schließen. Hij overweegt zelfs deze winkel te sluiten, want uh, het einde van de maand komt echt gewoon niet meer rond. Man fühlt zich echt uh, wie als wenn man halt so rausgeekelt werden wil. En dat is ook nur in Neukölln zo, so, daar wo überwiegend meer Ausländer zijn. Hij zegt, uh, het is ook alleen hier zo, alleen in Neukölln. Je hebt hier veel buitenlanders en in andere wijken, daar wordt helemaal niets gecontroleerd. Ist is een grote scheisse, vind ik. Wat? Wat kalt is? Ik ich denk dat ik Fritz-Cola, fritz Limo, Fritz-Cola, die heeft zo veel. Yes, een magnum. Heb je eis? Eis hebben we dan. Oh la la, oh la la. Ja, een magnum. Ja, nou. Ja! Spetie eigenaar Albert Bawa heeft dit jaar een belangrijke club opgericht voor beleidse spetis. Hij snapte niks van dat politici die winkels op zondag dicht willen hebben. Nee, also die hebben van de realiteit, geen aandacht, geloof ik. De uh, realiteit is wat anders. Berlin is niet meer alte Berlin. Die politici die hebben helemaal geen verstand van de realiteit, want Berlijn is niet meer het oude Berlijn. We hebben veel Touristen in de stad, we hebben veel Studenten in de stad, we hebben veel culturen in de stad. Dan moet je de bevolking vragen, deze mensen vragen, of äh, ze dan spetis zondag ophouden willen of niet. Dan so zullen ze zo'n äh, Wahl machen. Als je zo graag die spätig wil dicht doen op zondag, dan moet je maar in hun vragen, wat zij ervan vinden. September is Wallen in Berlin. We denken, nach de Wahlen werden we so zo'n Aktion durchführen.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 P.T. oftewel voluit speet verkoop stellen en sinds uh, vorig jaar staat het in uh, Duitse vandalen. Maya ja, Verburg, um, ja we hoorden het net in de reportage. Het, het was verboden. De winkeliers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 Uh, wil dat niet Die wil dat die mensen geen gezinsreiniging, uh, dat, dat ze geen mensen na mogen halen dus Ja, want dan gaat het echt om de vrouw Meestal vrouw en en kinderen, kinderen echtgenoten echtgenoot ja. en kinderen ja. Ja. Uh, en De SPD wil dat uh, wel mogelijk maken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 Uh, mensen die nu besluiten om lid te gaan worden ja, en van de, dat is, de, de SPD. <laughs> de SPD-jongeren, de Juso's, die zijn uh -huh. heel erg tegen het, een, een nieuwe grote coalitie. Dus die zijn al, al wekenlang of maandenlang de no Ko actie aan het voeren. Ja, en dat hashtag ze, no -call -call. Ja. En dat zetten ze nu door, dus ze willen nu heel graag uh, dat dat regeerakkoord wordt weggestemd. Want ja. dan kunnen ze dus alsnog niet gaan regeren. Uh,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 uh, ik heb niet allemaal mensen die dingen van me moeten of willen. En ik zie natuurlijk wel vrienden, maar het is uh, ja. Dus het is heel fijn om daar... Ik, ik, ik wilde eigenlijk eens per maand een lang weekend daar schrijven. Nou, dat komt er niet van. Het maar het wordt er... een roman. Ja, het wordt ja. een roman. Wil je iets meer vertellen? <laughs> ja hoor, Dan wil ik wel iets meer. Het wordt een familieroman, maar of... niet over mijn eigen familie. Maar niet over je eigen familie, nee. niet autobiografisch. Nee. Nee. nee, dat probeer ik wel niet Maar je bent een historica, halen. ik vermoed dat we dan in de geschiedenis gaan. Nou, een periode van de dingen het? die ik altijd heel erg...